Maar loopt het tegen etenstijd, dan maken ze kabaal. Tok, tok, piep, piep, brom, brom, zo klinkt het bij het thuis. Het tok van de kip, het brom van de weer, het piep, piep van de muis. Tok, tok, piep, piep, piep, brom, brom, soms alles door elkaar. Het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar.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 Verleden week was er een feest in neef zijn dierenhuis. Er trouwde toen een olifant met kleine pip de buis. Een pingping -ping, die was Kelner. en een aap was de koetsier. Een olifant de trompet is, wat hadden ze plezier. Een nijlpaar die sprak plechtig met een hele zware stem. En, en bij het einde van zijn spiet zong iedereen heen. met hem. Dok, dok. Iep, iep.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 Rom, rom. Soms alles door elkaar Het lijkt een echte beestenboel Maar dat is geen bezwaar